Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar flink meer verwaarloosde honden en katten in beslag genomen. Bij honden was de toename zo'n 15 procent, bij katten zelfs 22, zegt de inspectie. Ze denken dat het vooral nog te maken heeft met corona. Tijdens de pandemie kochten mensen impulsief een huisdier... zonder na te denken over de kosten en de zorg. Tijdens de coronacrisis... En weet u misschien dat heel veel mensen toch nog huisdieren hebben aangeschaft... en toen die weer over was, ja, toen werden ze overcompleet... en werden er meer problemen uh, met huisdieren gezien. Veel mensen konden het ook niet meer betalen... omdat ze onder meer last hadden van inflatie... of de gestegen kosten voor de dierenarts. En we moeten nog even wachten voordat we weten... wie de grootste is geworden bij de Europese verkiezingen in ons land. GroenLinks, PvdA en PVV gaan nek aan nek met acht en zeven zetels... in de voorlopige uitslag. Dat merkt verslaggever... Vincent van Rijn ook op de markt in Wormerveer deze ochtend. De uiteindelijke partij die het meest zetels behaald heeft... Die, ja, dat is een goede uitslag geweest. Aan de andere kant de partij die het meest gewonnen heeft... De PVV? De PVV. Ja, daar ben ik minder over te spreken. Uh, ik hoop dat het de goede kant op rolt. <laughs> en wat is de goede kant voor u? Uh, uh, PVV. Voor Europese begrippen was de opkomst in elk geval hoog. 47 van de kiezers heeft gestemd. Vijf jaar geleden was dat 42 Het Israëlische leger is gisteren op de westelijke Jordaan-oever de stad Jenin binnengevallen. Bij de inval zijn drie doden en dertien gewonden gevallen. Onder meer door schotwonden en glasscherven. Ook werd iemand overreden door een jeep van de militairen. Hulpverleners zouden zijn beschoten toen ze de doden wegdroegen. En Netflix is aangeklaagd door de vrouw die zegt dat zij de echte stalker is uit Baby Reindeer. Fiona Harvey, zo heet ze, beschuldigt de streamingdienst onder meer van smaad en nalatigheid. De serie gaat over een comedian die wordt lastiggevallen door een stalker. De maker zegt dat het verhaal is gebaseerd op zijn echte leven. De vrouw die hem zou hebben gestalkt vindt dat er van alles niet klopt aan het verhaal. Volgens Britse media wil ze 170 miljoen dollar zwarte geld. En het weer nog in het noorden wolken en wat spetters. Verder overal droog en behoorlijk wat zon. Later zijn er landinwaarts wel wat stapelwolken met kans op een bui. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je bijna 10 minuten vertraging bij Purmerend. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar rijdt het langzaam tussen Sint Maartensee en Petten. Vertraging is 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Goedemorgen luisteraars, lieve fans van ons. More than a woman van uh, natuurlijk de BGS. Je weet het nog wel. Ja, ja zeker. En, ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, wie vergeet ze. Nee, maar uh, zoals gebruikelijk hè, beginnen we altijd ons programma. Uh, Even geen rust aan de kust met een damesplaatje. Wij zijn ook van... more than a woman, hè? We ja, zijn more than a woman. Ja, ja, ja, ja. Ik heb Three. more than one Three. woman. Uh, <laughs> heb ik hier aan de tafel zitten, <laughs> hoor. Ja, Drie <laughs> Uh. Three times the keer the week. Dit gaan we de volgende keer doen. Oh ja, die is leuk. <laughs> <laughs> ja, we worden dan meteen maar in als, ja. als, als fysiek kaartje. Dino. Ja, heel goed voor jou, Beb. Ja, joh, ik ben alweer wakker. Ja, <laughs> ja, ja, we hebben het in de gaten. We hebben, we hebben weer, uh, uh, uh, lieve mensen, een ontzettend druk programma. We, uh, we hebben zoveel gesprekjes en nieuwtjes en, en leuke muziekjes. Dus zorg dat je erbij blijft deze twee uur. Van tien tot twaalf zijn we hier bij, weer bij vanuit, vanuit de studio uh, vanuit CFM Zandvoort. En wat gaan we allemaal doen? We gaan uh, contact zoeken straks uh, met het uh, station waar alle mensen druk aan het tellen zijn. Want gisteren was iedereen natuurlijk helemaal in de stemming. Allemaal met kiespijn naar die, ja. uh, naar die uh, locaties toe waar je kon stemmen. En vandaag worden alle stemmen nagekeken, geteld. En we gaan straks daar eventjes polshoogte nemen hoe het er daaraan toe gaat. En of het allemaal wil lukken. En of er al iets te zeggen is uh, voor de Zandvoortse stemmers. Dan uh, gaan we aandacht besteden aan de Wandelvierdaagse. Die toch dit jaar doorgaat. Het was even twijfelachtig, dus daar zijn we heel benieuwd naar. En uh, daar, daarover gaan we spreken met Ankie Miezebeek uit de organisatie. Uh, dan hebben we nog allerlei leuke dingen die op stapel staan... en die we u zeker niet willen onthouden... wat er allemaal gaat gebeuren de komende dagen in Zandvoort. Um, en omgeving trouwens, moet ik dit keer zeggen. Want we hebben ook iets uit de regio wat heel leuk is voor de tuinliefhebbers. We gaan eens eventjes kijken. Want vorige uitzending weet u nog dat we contact hadden met Wendy Moore. Want die was in de race ja, ja, ja, ja. Uh, voor de NPO3 NPO Trending Talent. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe dat is afgelopen. Dus daar gaan we u straks ook het een en ander over vertellen. Dan uh, gaan we ook weer richting uh, Vaderdag. Dus ook daar gaan we even aandacht aan besteden. Want tegen de tijd dat het Vaderdag is... is het niet onze buurt om uit te zenden op de vrijdag. En onze Hanny heeft natuurlijk weer... een Prachtige column waar we in het volgende uur meer over gaan horen. Um, nou, dus ik zou zeggen, stem af, jongens. Jullie weten het wel. Hè? Je kan gewoon uh, via de autoradio uh, op 106.9 en uh, via de TV op kanaal 40 van SIGGO. Maar je kan natuurlijk ook uh, zfm-live.nl en dan zie je ons zitten. Ja. En. Uh, ja, je, ja. Je, je, je zal zien, uh, je ziet ons niet alleen zitten, maar je ziet nog veel meer. Want er staat van allerlei lekkers op tafel. Want we hebben een prachtige gebeurtenis vandaag. Het, is echt, het wordt echt een feestelijke uitzending. En daar gaan we van uh, drie... Oh, wacht even, wacht even. Ik er gewoon mee emotionaal van. Mee. Wil je dat? Ja. Hè? Ja, ja. Emotionaal zijn. Ja. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, jongens.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 In de gaten. We hebben een jarige. Onze Bep is jarig vandaag en dat wordt gevierd. Heerlijke taartjes van Ulrike, die we straks lekker gaan verorberen. En we hebben een speciale boodschap van twee van. Twee van Bep's. Vrienden. Ik heb even een polonaise gedaan, maar de komt. Twee van Bep's vrienden die willen graag een boodschap inspreken. Hier krijg je ze te horen. Hey, wijfie. Goeiedag. Je bent jarig, hè? Gefeliciteerd, joh. Attent, hè, dat wij dat hebben onthouden. Weer een jaar ouder. Pff, schiet wel op, hoor. Begin een beetje ouder te worden. Zullen we voor te zingen? Ja, hoor. Langzaam leven, langzaam leven, langzaam leven in de gloria in de gloria, de gloria. in de gloria, gloria. in de gloria. Ja. Hiberbiep. Hoera, Hier hoera, hoera, hoera. Nog vele jaren. En nu heeft ze ongetwijfeld herkend, Nick en Simon... Maar er is nog een bekende persoonlijkheid die heel graag een prachtig verjaardagslied wil zingen voor onze jarige Beb. Beb, hier komt-ie, Alain Clark, met Happy Birthday. So we're gonna call your boss up, tell him you don't work for him today. Not today, baby. Uh, we're gonna do some shopping Set you up so you can celebrate, celebration. I turn off myself for spending all my minutes on you, on you. I'm rolling out the carpet, walking with your high heel shoes, look so fine, baby. Oh, happy birthday, baby, happy birthday.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 Happy birthday, happy birthday, baby, happy birthday Happy birthday, happy birthday thank not Ja, ja, en dit was onze Alain Clark. Speciaal voor onze Bep, die vandaag verjaard... Ja, ben je verjaard, Bep? Feestelijk, feestelijk. Nou, hè? Nou, jongens, wat geweldig allemaal. Meer dan dank, meer dan dank voor deze feestelijke ochtend. <lacht> Ik zou nergens anders meerjarig willen zijn. <lacht> Ja, ja. En van Babs verjaardag gaan we straks even een ander normaal liedje zingen. Want ja, het leven gaat natuurlijk weer door, hè? Ja, ja, ja. Ja, zo ja. is het. Dus we gaan weer eens even kijken wat we allemaal meegebracht hebben aan, aan leuke muziek. En uh, dan gaan we over tien minuutjes contact zoeken met de, de tellers van vandaag, de gemeentelijke tellers... Die zijn nu druk bezig met alles uit te zoeken. En we zijn natuurlijk hartstikke hartstikke benieuwd hoe dat allemaal uh, zich ontwikkelt. En um, ja laten we maar eventjes een gezellig nummer 3 gooien. Gisteren nacht ik kon maar niet slapen. Ik laat.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 Ik wil slapen zonder bed. Jij zei: Vannacht, joh, je bent niet goed lekker. Je woont niet zomaar gratis op Soesdijk. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen. so for Ja, Brigitte Kaandorp leven zonder angst en wie wil dat nou niet? Hè? Ja, dat ja. willen we toch eigenlijk allemaal. En um, ja, wat is uh, vandaag in Zandvoort in ieder geval de dag om te kijken of we de komende vier jaar vanuit Brussel een beetje zonder angst kunnen gaan leven. Want al die stemmen die worden vandaag geteld in de Corfer Sporthal en uh, we zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe het daar aan toe gaat. Dus ik ga nog één liedje spelen. En dan gaan we contact zoeken met iemand die daar op ons staat te wachten. In die, in die hal waar al die mensen aan het tellen zijn. En dan gaan we horen hoe het er ongeveer voor staat. Die final countdown. Vandaag gaat het erom spannen hoe het in Zandvoort is gelopen... en wat de opkomst is geweest om te stemmen. En we hopen natuurlijk dat we in, ook in Zandvoort... allemaal zo verstandig zijn geweest om de weg naar het stembureau te vinden. Want oh jongens, wat is het belangrijk dit keer. Voor zover niet altijd natuurlijk. Maar ik denk dat we dit keer allemaal heel erg opletten. En uh, aan de telefoon hebben we Karen Weber. Klopt dat? Dat klopt. Goedemorgen, Hart... Goedemorgen Karen. Zeg, jij bent namens de gemeente aanwezig hè? Bij, uh, bij het, het, het stemdeel. Het, het teldeel, moet ik zeggen. Het van, teldeel. Uh, het teldeel. Dat, klopt. Dat klopt. We zijn nu in de Korverhal. Bij Duintjesveld zijn we met uh, zo'n vijftig uh, zandvoorters uh, hard aan het tellen... Wat, uh, wat er gisteren allemaal gestemd is, natuurlijk. Ja, vijftig ja, mensen. Ja, 50 mensen. We hebben bij de verkiezingen over het algemeen zo'n 150 mensen nodig. Ja. En waarvan we 100 mensen op de dag van de stemming, in dit geval ja. dan donderdag, inzetten. Ja. En uh, zo'n 50 personen op de dag van de centrale stelling. Ja. En we hebben in maart 2023 verkiezingen gehad waarbij nog tot diep Diep, diep in de nacht uh, tot in de ochtend zelfs uh, geteld is. En waarbij we op de avond zelf uh, tellen tot op kandidaatniveau. Ja. En uh, ja, die ervaring heeft ons geleerd dat dat echt niet uh, te doen is. En nee. uh, daardoor hebben we het proces eigenlijk opgeknipt. Ja. En op de dag van de stemming tellen we nu op lijstniveau. Dat is ook ja. volgens de kieswet verplicht. Ja. En dan kunnen we... Uh, zeker bij landelijke verkiezingen kunnen we dan ook een, uh, een uh, voorlopige uitslag doorbellen. Ja. En uh, de volgende dag gaan we dan centraal tellen. En dat is echt een heel uh, ja, het is eigenlijk heel erg leuk. We zitten hier nu met uh, z'n vijftigen ja. in verschillende teltafels en groepen. Zijn we hard aan het tellen. En dan turven we eigenlijk welke kandidaat voorkeurstemmen heeft gekregen. En, en heb je al enig inzicht of zeg je daar zijn we nog lang niet om, om nee, ook maar enige we... conclusie te kunnen trekken? Nee, Exit poll, hè? We, Exit nee, poll. Nee, daar zijn we helaas nog lang niet. En het komt ook omdat dit natuurlijk Europese verkiezingen ja. zijn. Die zijn dus erg verspreid uh, over heel Europa. Ja. Ja. En normaal ja. gesproken hebben we echt op de avond van de telling, hebben we natuurlijk wel een prognose. En op dit moment is dat iets wat we op uh, zondag gaan vaststellen. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, en dat komt eigenlijk omdat dit Europese verkiezingen zijn. En dan is het allemaal net eventjes ietsje anders... Maar, de, maar we krijgen nog wel te horen natuurlijk hoe er in Zandvoort uh, gestemd Zeker. is. Ja. Zeker, dat zullen we ook op de website van Zandvoort, zal dat bekendgemaakt worden? Van de gemeente, ja. Ja, van de gemeente. Ja, en de opkomst ja. zal, uh, Die opkomst ja, ligt rond de landelijke, landelijke opkomst, zo uh, rond, ik dacht 45 procent, maar ook daar wil ik eventjes uh, slag op, uh, Nou, Dat is hoog, ja, uh, Dat, dat is heel hoog, ja. heel hoog. Ja. Ja. Want, we, kun je je nog herinneren hoe dat de vorige keer was met de Europese uh, verkiezingen? Nee, dat weet ik eerlijk gezegd Weet je niet, want... niet meer? Nee? En toen werkte ik nog niet voor de gemeente. Dus oh, uh, okay. het proces is eigenlijk voor mij ook best redelijk nieuw. Okay. En wat ik, wat ik daarin uh, ook wel heel erg uh, frappant vind voor mezelf ook. Normaal gesproken, je gaat met je stembriefje naar zo'n stemlokaal. Ja. En dan zie je een aantal mensen zitten en je brengt je stem uit. Ja. En uh, sinds ik bij de gemeente werk heb ik gezien wat een enorme organisatie daarachter zit. Ja. Hè, om de stemlokalen in te richten, om de mensen te werven die hier te komen zitten. Die allemaal en, opgeleid uh, moeten worden, want ze moeten natuurlijk alle regels kennen. Zeker, zeker. Ja. En dat wilde ik toch even gezegd hebben. dat uh, We hebben in Zandvoort echt een vaste kern van mensen... waar we al jarenlang een beroep op kunnen doen om mee te werken op het stembureau. En uh, nou, die wil ik dan bij deze... Uh, ...toch ook nog eventjes hartelijk danken... ...dat we elk jaar weer op die mensen kunnen rekenen. Want ja. het is een enorme klus... Ja. ...van zeven uur s ochtends... ...tot soms wel flink diep in de nacht. Ja. En, ja. Uh, dus dat, uh, daar zijn we echt wel heel erg dankbaar voor. Ja, nou bieden jullie ook de mogelijkheid... ...aan mensen die bereid zijn om mee te helpen... Uh, ...om uh, een dagdeel te kiezen, hè? Als je, zeg maar, niet een hele dag erbij zou kunnen zijn... ...maar wel wilt helpen... Of. ...dat je ook een dagdeel kunt draaien, hè? Klopt, het is zo dat we het is best wel een puzzeltje. Hè, ja. Want we hebben dan overdag heb je minimaal twee stembureauleden plus een voorzitter nodig. Dus we ja. hebben eigenlijk altijd drie stembureauleden en een voorzitter, zodat er ook gerouleerd en een pauze gehouden kan ja, worden. Ook nog, ja. En dan s'avonds moeten daar weer tellers bij komen. Ja. En uh, ja, die tellers, daar komen we eigenlijk altijd enorm in tekort. Dus de, avondtellers, de avondtellers bedoel je? De avondtellers na 9 uur. Dus ja. dan hebben we eigenlijk uh, de stembureauleden die blijven of de hele dag en blijven tellen. Of ze komen vanaf twee uur en ze blijven tellen. Och, of, ze och, ja. ze blijven tellen ja. of ze komen van 7 uur, s ochtends tot 2 uur. Nee. Maar dan vragen wij ze dus wel om, om s'avonds weer terug te komen. Ja. Ja. Ja. Om te tellen, want anders dan, hebben we, ja, dan zitten daar, uh, hebben we gewoon niet genoeg tellers. En dan moet zo'n stembureau, uh, uh, zo stembureau soms wel tot drie uur doortellen. En dat willen we natuurlijk niet meer. Nee, nee. Dat, dat begrijp ik. Nu, nu denken wel, uh, verwacht ik heel veel mensen die denken van... ja, weet je, uh, dat vind ik wel erg veel gevraagd voor zo'n vrijwilligersbaantje. Maar jullie hebben daar wel iets tegenover staan. Hè? Ik heb vorig jaar meegedaan met het tellen. Ik... Ik vond dat enorm gezellig om te doen, ja. die teldag. Ja. Je, je ziet zoveel Zandvoortse bekenden... en je leert ja. weer veel nieuwe mensen kennen. Je maakt ja. even een kletspraak, want je krijgt natuurlijk ook pauzes tussendoor. Jullie ja. zorgen dat er een hapje en een drankje is... en een kleine versnapering en dergelijke. Dus, en, en een lekker stukje fruit. Maar daarbuitenom daar uh, hebben jullie ook een, een kleine financiële beloning... daar tegenover staan, hè? Dus, zeker weten hè? dus voor de verschillende diensten uh, is er een uh, is er een uh, vergoeding uh, het, is, het, is een, het is eigenlijk een soort extra extra werk hè? het is ook een brute vergoeding en uh, deze vergoeding die uh, ja die proberen we ja in redelijkheid te houden tot, uh, tot de hoeveelheid werkzaamheden en, uh, dus er zijn verschillende vergoedingen voor mensen die ja. overdag of die s'avonds alleen komen. Ja. Uh, dus op die manier... Uh, en, die, en er wordt ook jaarlijks wordt dat, uh, weer bijgesteld. Ja. En uh, het is ook wel echt, uh, denk ik, uh, belangrijk om ervoor te zorgen... dat mensen dit niet alleen doen... Uh, dat het, dit, dit is geen vrijwilligerswerk, hè. ze zitten daar niet voor, voor, voor niks. Nee, Zeker precies. niet de bedoeling. Mm -hmm. En uh, op die manier... Uh, ja, maar uh, proberen we toch zoveel mogelijk mensen te betrekken bij dit proces. Het is ook een sociaal proces, zoals u uh, al aangeeft. Ik ja. is er bij een aantal van de stembureaus geweest. En daar hoor ik ook dat geluid van, ik vind het ook gewoon echt heel erg leuk om te doen. Ik zit hier met heel veel plezier en uh, dat, dat, dat is natuurlijk fijn. En met ons in die samenwerking is dat natuurlijk ook essentieel. Nou, geweldig, geweldig. Ik, Karin, je hebt, je hebt al zoveel verteld. Je hebt eigenlijk al mijn vragen al uh, nou, beantwoord. Nou, nou, nou, hartstikke, fijn, hartstikke fijn. Een hele duidelijke uiteenzetting. Ja. Hoe <coughs> ver zijn jullie al? Zijn jullie al? Hoe, hoe lang verwacht je nog nou, dat jullie daar dat bezig gaan het is wel zijn? Echt leuk om te vertellen: we gingen om half negen, was de inloop. En we zouden om negen uur gaan starten. Ja. En. Uh, Vele mensen die toch ook gisteravond nog op de stembureaus hebben gezeten... stonden te popelen om te starten. Dus wij starten niet om negen uur, maar om kwart voor negen. Ja. En uh, het ziet er echt heel erg goed uit. En, uh, ik ja, het is, het is natuurlijk halen, ook zeg maar. een, een, een beetje... Uh, je, je, kijk, als je de hele dag daar al mee bezig bent... en je bent natuurlijk als uh, uh, meewerker... Ben je, ben je, al veel langer dan dat bezig. Want zoals gezegd, je moet ook natuurlijk een uh, e-learning een, een e uh, doen. Ja. en dan moet je een oorkonde voor halen. Dus je Zo werkt daar wezen. al langere tijd hmm. naartoe. En ja. dan kan ik me voorstellen dat je na gisteren ook enorm benieuwd bent van uh, hoe het er een beetje voor staat in Zandvoort. Dus ik, ik snap dat popelen wel. Ja. Ja. ja. Nou, dus ik uh, eerlijk gezegd we, we, we, we hebben lunch verzorgd en ik hoop dat we hem halen zeg maar. Dus het gaat hier echt uh, als een trein. Ja, waarschijnlijk ja. allemaal routiniers die je daar hebt staan. Zeker weten. Zeker weten. Hartstikke goed. Nou, we, we zijn reuze benieuwd. We gaan het zien op de we houden de gemeente. In de gaten zondag. Prima. Ja. En uh, ja, nou, oh, wanneer zijn er weer verkiezingen? Nou, voor nou, de stabiliteit mee, toch, hopelijk niet. Oh? <laughs> nee, maar ik denk over een jaar of twee weer, hè? Of niet? Ja, de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenteraad. Ja, daar gaan we nu weer op aan. En ik zou zeggen tegen al die zandvoorters, jongens, uh, geef je op. Het is ontzettend leuk om te doen. Je, je ziet veel mensen. Je ontmoet veel mensen. Uh, en en je, je doet echt iets van betekenis. En je draagt bij. Zeker je, weten. Zeker, zeker. Ik kan het iedereen aanraden. Ik had, ik had me ook ingeschreven. Maar ik had weer van alles en nog wat. had ik weer niet goed opgelet. Dus uh, ik dacht, dan draag ik op deze wijze je bij. Je had zeker radio uitzending, <laughs> Ja, ik had een radio uitzending, ja. ja. Zeg Karen, mag ik, mag ik je ontzettend bedanken voor deze mooie uitleg. Graag gedaan. En uh, doe de groeten namens Hanny, uh, Beb en mij aan alle tellers op dit moment... en iedereen Dat die daar ben. nog meer aan het werk is om deze dag uh, mooi af te sluiten... en goed te volbrengen. En, uh, nou, we gaan het horen hoe het is uitgepakt. Oké, okay, jullie ja. ook een fijne dag. Succes met de uitzending. Okay. We spreken elkaar. Succes. Zo is dat, Karin. Dag dag. Okay. Succes nog! Hoi. Dag Doeg.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 Mama, please don't you cry no more. Don't you cry no more. 'Cause it's soon one more. Again, Heat met On The Road Again. En uh, wie binnenkort ook weer on the road is, dat is onze wandelclub. De mensen gaan weer gezellig meedoen in Zandvoort met de wandelvierdaagse. Ik geef het woord aan Beb, want Beb, ja. jij, hebt, jij gaat gezellig een uh, telefoongesprek voeren. Ja. Dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en zelfs vrijdag 21 als wij ook weer uitzending hebben. Is er weer de avondwandelvierdaagse en aan de telefoon is Leo Misenbeek, Leo, een van de organisatoren. Hallo. Hey, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Leo. Zeg Hallo. Leo, er gingen geruchten dat het dit keer niet door zou gaan. Maar heel blij kijken wij toch naar het aanplakbiljet dat er weer gewoon een wandelvierdaagse is. Wat is er ja. gebeurd? Nou, ach, dat is niet zo heel belangrijk, denk ik... Het ja. feit dat het doorgaat en dat het gaat lukken, Ja. dat is het toch het allerbelangrijkste, toch? Het allerbelangrijkste, inderdaad. Ja. Dat het, hebben jullie er heel erg voor in moeten spannen, nog even tussen jou en mij? Uh, <laughs> we, hebben, we hebben nog even de schouders op moeten zetten of hebben even Ja. De, uh, alles even op, uh, op een rijtje gezet. Ja. En dat uh, nou, is gelukt. En uh, dadelijk hebben we de klap opgegeven en gezegd: van uh, daar gaan we ervoor. We gaan er weer voor, zeg. Het is wel leuk om dit te organiseren. Ja, dat geloof ik. Organiseerden jullie het al langer? Dit is de 23e keer. Kijk, dat wou ik nog eventjes in de Zo. uitzending hebben. M <laughs> mooi man, het is dus nog twee keer en, en er is nog extra feest. <laughs> ja, daarom, daarom, daarom. Daarom hebben we het ook wel weer gedaan, toch? En weet je, vinden het gewoon leuk om elk jaar toch weer die in te lopen. Ja, absoluut. Ik las uh, dat de kosten 7,50 euro zijn, dat je ja. je online moet kopen, dus dit jaar is het allemaal weer wat anders. Er is een ja. QR-code voor mensen die daar misschien dan ook weer uh, zich in moeten verdiepen, staat allemaal op het aanplakbiljet. En wat ik ja, ook we las, ook, is dat... We we, ook nog een lietje, dus, uh... Wat zeg je? Wil ook nog een linkje op de website staan waardoor je de kaart ja, kan, kan kopen? Ja, klopt. We hebben besloten om het elektronisch te gaan doen. Het dus is met starten en, en, en aankomen is het ook makkelijker. En uh, ja, er was ook wel vraag vorig, de vorige editie van. joh, wanneer ga je het elektronisch doen? Op ja. andere mensen is het ook zo. De moderne betaalmogelijkheden. Zeg het, de, de start. En ik neem aan ook de aankomst is in de tuin van de kerk, de protestante kerk op het kerkplein. Ja, ja, en wat ja. ik nu tot, uh, tot mijn plezier las... want ja, ik ben een hondenmens... dat er ook honden mee mogen wandelen. Ja, ja. ja hebben al heel, heel veel jaren, hoor. Oké. Okay. Ja. Samenwerking met Rio's uh, die speciaal vaak op de verkocht. Ja, Rio. Uh, ja. Hebben we de mogelijkheid gecreëerd dat de mensen hun hond mee mogen nemen? Uiteraard aangeleid, maar dat is ja, logisch. Dat is logisch. En, uh, en dat ze dan uh, de route mee mogen lopen. En dan uh, wordt de hond uh, onderweg ook uh, verzorgd. En het ik einde zie van je ziet het, de, de hond krijgt een versnapering. Maar, en krijgt ook een mooie penning met zijn naam ja. erop. Dus, maar ja. ik begrijp dat je je daarvoor aan moet melden bij Rio. Dat en daar ook het kaartje doen. voor de hond kunt. Kopen. Maar de hondenkaart moet je aanpakken. Dat is even lastig om dat eventjes... Ja, dat snap ik. Er zijn nog geen honden die je scan. hebben. er zijn ook honderden die, die meelopen. Dus het zijn er maar een paar. Zeg, uh, Leo, de, de, de billboards hangen al een tijdje. Is er al veel animo? Hoe gaat het? Ja, de inschrijving gaat voorspoedig. We zitten al over de, ik geloof, 150 in, inschrijvers. Dus... Nou, dat is pittig. Dat is een lekkere route. En uh, kinderen van tot en met zeven jaar moeten onder begeleiding. Nou, dat snap ik. Ja. Uh, net zoals de hond aangeleid. Dat zijn hele logische dingen natuurlijk. Ja. Ja. En uh, kun je iets zeggen over de route waar we allemaal langskomen? Nee, dat verschilt heel erg. Uh, uh, we hebben het wel weer dezelfde route als vorig jaar. Uh, we hebben niet de moeite kunnen nemen om nieuwe routes uit te schrijven, maar dat doen we dan volgend jaar weer. Ja. Maar eigenlijk kom je in, in heel Zandvoort op alle plekjes. In Zandvoort kom je door het dorp heen. Hartstikke ja. mooi. En, en we hebben zelfs dus een, een avond dat je door de waterlijn loopt. Ook nog. Dat is wel te gek. Dat, ja, dat is zeker dat te gek. Ik denk wel dat als je geen lid bent van de waterlijn, dat je wel een kaartje moet kopen even bij de automaten. Ah, ja, is logisch. Ja. Mm -mm. Nou ja, de start is uh, tussen half zeven uh, en zeven uur. En ja. Nou, ja, hoe lang is zo'n zo loopje? Het is helaas lang Vijf ja, kilometer, uh, uur tot anderhalf uur. Oké. Okay. En, dan, en dan wordt er weer geëindigd aan het kerkplein? Ja, en hebben we een tussenstop, hebben we een controle tussenstop. Ja. En dan krijgen meestal, uh, staat daar wat drinken voor de, voor de deelnemers en een verslapering van een, een ondernemer die meedoet om dat uh, te sponsoren. Ook bijvoorbeeld Dirk van den Broek of Albert Heijn. Nou. Zet de parks die, uh, die deel een ijsje misschien uit in het, in het park zelf, want dan lopen we ook erheen. Te gek. Zo, zo, zo wordt het nog een beetje dan allemaal. Nou, geweldig. Nou, het klinkt heel erg leuk, hè? Ja. En voor de mensen, inderdaad, om dan uh, 21 juni dan uh, eindigen we op het Kerkplein. Nou, dan moet ja. natuurlijk Zandvoort met een gladiool gaan staan, hè? Ja. <laughs> en voor de hond een kluifje. <laughs> Dat, dat, dat, dat, uh, ja, ik weet niet of er al die over zijn, maar dat, ik weet niet. <laughs> nou, hey Leo, hartstikke bedankt voor deze info. Heel veel succes. En ja, ja. Uh, misschien een beetje flauw, het is de 23e keer, maar uh, op naar de 25. Hè, want ja, ja. Die... Uh, uh, daar gaan we ons best voor doen. Absoluut. Met een mooie jubileum route. <laughs> ja. ja, ja, ja, wie weet het we gaan ervoor. Okay. Hartstikke mooi. We gaan langs, de, langs de zijkant kijken. en uh, nou ja, De 21ste is dan... Uh, hebben wij weer uitzending. Dus uh, als je ondertussen nou. dan nog iets mee hebt gemaakt... wat je denkt, dan moeten die meiden even vertellen... Ja. dan uh, hebben we mekaar's ja. gegevens. gegevens. Ja, je mag wasmorgen wel, wel bellen. Hartstikke nee, je leuk, wel Leo. Oké. Ik het hier vertellen. Is goed. Hartstikke Komt mooi. Goed. Nou, wat kan ik je meer zeggen dan heel veel succes... en heel mooi weer. Video, ook met uitzending. En dank. Okay. Yo, dag, Leo. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Ja, Shigerly, Sugarly Hooper van de Wandelclub. Speciaal voor onze Leo die we net aan de telefoon hadden. Over die avond die dit jaar gelukkig weer gelopig kan, kan gaan worden. Met of zonder hond, met of zonder kinderen. Ook dat maakt niks uit. Mag je allemaal zelf weten als je je maar wel inschrijft. Hè? Ja, ja, toch? Ja. Wel inschrijven online. Online, ja, ja, het liefste wel. En de honden bij uh, Rio, bij de Speciaalzaak. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jongens, uh, meisjes, bedoel ik, we gaan alweer naar het einde van dit eerste uur. Het is voorbij gevlogen weer, hè? Ja. Time passes quickly when you're having fun. Ja, ja. Zo <laughs> ik, ik, ik wilde <laughs> nog even met jullie teruggaan naar twee weken geleden. Toen hadden we Wendy Moore aan de telefoon. Ja, ja. Want uh, we moesten die was... stemmen op haar, hè? Hebben we gedaan, toch? Ja, gedaan. zeker. Ik heb ook de familie aangezet om allemaal te stemmen. Ja. Het heeft helaas niet mogen baten. Uh, ik zal eerst even uitleggen voor de luisteraars. Uh, er was een uh, NPO3 Trending Talent Award... En uh, Wendy die was, een van de vijf, uh, die was in de running uh, als een van de vijf om die in ja, de wacht te slepen. Er waren er heel ja, veel, maar vijf, er ja. waren er vijf over. En dan ja. was zij toch mooi bij. Nou, ja. nou was Wendy bijna, bij, bijna, het was een close call volgens ja, mij. Ja. Maar de winnaar, dat was uh, Fluisteraar. Dat is een band. Dat hè? is een, een, band. ook een oh. nieuwe band, Fluisteraar. Ja. En uh, die hebben het nummer dwars geschreven. En uh, daar wilde ik eigenlijk... dit uur dan mee eindigen. Uh, dat we dat nummer even gaan luisteren. Zodat we weten... Uh, ja, wie, wie die... Wie, die en ja. Eigenlijk... Ja, wie de dwars heeft gelezen. Het ja. is dus bijna één geworden. Begrijp ik uit jouw verhaal. Ja. Spijbelaar is één. Ja. Maar ja. Wendy is... Het is hartstikke goed. Ja. Echt heel ja. goed. Ja, ja, ja, ja. Ik had het er heel erg gegund. Het was ja. een fantastisch goed nummer... wat ze had ingezonden. Ze heeft heel veel mooie nummers hoor. Ja. Maar goed... Uh, we gaan dit nummer draaien, het nummer Dwars van Spijbelaar. De winnaar van 2024 van de NPO3 Trending Talent Awards. Daar komt hij. Dit is Spijbelaar met Dwars. Bang, want ik hoor altijd sterk te blijven. Met deze man, los daarvan. Ik ben meer dan ik laat blijken. Er komt toch meer bij kijken. Dan spierbalsam, poot op de plank Oh, ik blijf me vergelijken Ben ik een vrouw, elegant Met een zandloperfiguur? figuur Wat irritant, ik ben een plank Vraag me af hoe lang dat duurt En het leven is niet ver En ik ben niet zo sterk You're Vaak niet serieus genomen Harder werken, en wat minder je gevoelens tonen Brede schouders, anders gaan ze je toch nooit geloven Sta je mannetje, laat niemand daar ooit tussen komen Wat voelt het goed om een man te zijn? Ruzie moeten maken om de aandacht van een meid Durf niet eens te denken dat je liefde ook een man kan zijn Vang hem op je kaak, als je niet meer dan jezelf blijft Verknipte beelden zijn geschetst en daarom zien we Hoe de diewe uit is, werkelijk waar verdrietig Ik zie bouwvakkers, kappers en artiesten Mannen met gevoelens die ze liever achterlaten. En dat zit me.